6 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In verschillende steden in Irak zijn gisteren... tientallen betogers doodgeschoten door veiligheidstroepen. Er vielen 35 tot 45 doden. Met het exacte aantal is niet bekend. Zo'n 230 mensen raakten gewond. Het was een van de bloedigste dagen... sinds het begin van de anti-regeringsprotesten. Sinds oktober gaan vooral jonge Irakezen de straat op... om te protesteren tegen de regering... die ze de schuld geven van de economische malaise... de hoge werkloosheid onder jongeren... en de kloof tussen rijk en arm. Autoriteiten reageren met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 De grote stijging komt vooral doordat steeds meer mensen op zoek gaan naar een alternatief voor aardgas. Het gaat niet alleen om wind en zonne-energie. Initiatiefnemers kijken ook naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater en GFT-afval. ABN AMRO sluit voorlopig enkele tientallen geldautomaten vanwege de vele plofkraken van de afgelopen tijd. De bank doet het voor de veiligheid van mensen die bij zo'n automaat in de buurt wonen. Het aantal plofkraken neemt fors toe. Met 61 staat de teller nu al ruim 40% hoger dan vorig jaar.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 Het weer, geregeld zon, maar vooral aan de kust en enkele bui. Het wordt een grad of 8. In het weekend droog met kans op nachtvorst... en smiddags hooguit 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Op kom Kommen uit. I No Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfmzandvoort.nl.